Tien uur gaan doen, over een kwartier. Een gesprek over een taxchirurgie die ten onrechte tenminste, dat vinden ze in ieder geval zelf, wat onderbelicht blijft. Handchirurgie. En om half tien praat Jaap de Hoop Scheffer... oud-secretaris-generaal van de NAVO... over alles wat er zich achter de schermen bij de NAVO-top in Chicago voordoet. En tegen kwart voor tien steekt Robert Dijkgraaf de loftrompet... over het nutteloze onderzoek, want dat is oneindig veel nuttiger dan heel veel mensen denken. Goed, maar laten we beginnen met een eclatant succes. In Duitsland zijn ze aan een ware opmars bezig. In het Europese parlement zijn ze met twee zetels vertegenwoordigd. En ook in Nederland hopen ze voor een stunt te zorgen... bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. We hebben het dan uiteraard over de Piratenpartij. Wat willen ze precies? Waarom willen ze het? En zit Nederland wel te wachten op weer een nieuwe politieke partij? Daarover gaan we praten met Dirk Poot... lijsttrekker van die Nederlandse Piratenpartij... en aan de telefoon zometeen de Duitse correspondente Annette Bierschel over de vergelijkingen tussen de Duitse en de Nederlandse Piratenpartij. Goedemorgen Dirk. Goedemorgen. Ja, je zat hier vaak als internetdeskundige, maar je zit hier nu opeens als uh, politicus. <laughs> nou, nu is als uh, uh, woordvoerder van de Nederlandse Piratenpartij. Nou ja, zo meteen na 12 september dan zit je misschien niet meer hier, maar bij Breed. Dat zou erg mooi zijn. Ja, Maar goed, met welke punten proberen jullie de kiezer te overtuigen van het belang van de piratenpartij? Piraat heeft drie kroonjuwelen en die zijn internationaal hetzelfde eigenlijk. Um, de eerste is dat wij een transparante overheid willen... in plaats van een transparante burger... Op het ogenblik zie je dat uh, de overheid alles van je weet. En als jij probeert informatie van de overheid los te krijgen. via een WOP-procedure. krijg je na zeven maanden een uh, A4'tje. Aviertje... Openbaar Bestuur is dat, ja? Ja, ja. de wet, wet Openbaar Bestuur. Krijg je na zeven maanden een A4'tje. waar uh, op één regel na alles is doorgehaald. Hm. En als burger sta je in allerlei bestanden. sta je geregistreerd. Je moet je vingerafdrukken geven. je medische gegevens worden opgeslagen. Je telefoon- e-mailverkeer. alles wordt, uh, wordt opgeslagen. Als je in de tram zit tegenwoordig. worden je gesprekken opgenomen omdat het misschien later nog eens een keertje makkelijker kan zijn voor de politie. Dat is natuurlijk een hele rare situatie. Oké, okay, dat is punt 1. Punt 2 is een update van het auteursrecht. Het auteursrecht in Nederland is, uh, st is nog steeds stam uit 1912. De enige verandering die er is geweest een paar jaar geleden... dat de toevoeging uit 1912 is weggehaald. Maar voor de rest is het nog steeds hetzelfde. En je ziet dat het auteursrecht op het ogenblik de belangrijkste... Uh, politieagent is op het internet. Uh, dus een, een wet die geschreven is voor lode letters... die is op het ogenblik de belangrijkste manier... om het, op het internet uh, te bepalen wie wat wel en niet mag zeggen. En je ziet dat het auteursrecht op het ogenblik zwaarder en zwaarder aan het weeg is. En uh, vrijheid van meningsuiting, vrij, vrijheid van nieuwsgaring... vrijheid van politieke meningsvorming... dat is allemaal ondergeschikt geworden aan het auteursrecht. En dat klopt niet. Hmm. Begrijp ik nog niet helemaal, maar we gaan toch maar even door met puntje drie. Precies. Punt drie is update van het octrooirecht. Uh, je ziet dat met name de, de kosten van, uh, van medicijnen de pan uitreizen. In de derde wereld zijn ze bijna niet te betalen. En in Nederland wordt, het, hoeveelheid, uh, wordt het, het budget wat opgesoupeerd wordt... door de dure octrooimedicijnen, dat stijgt en stijgt. Op het ogenblik is het een beetje 1,5% van wat we totaal uitgeven aan medicijnen. En elk jaar komt er 10% bij. Dat betekent dat de hele dure medicijnen... die zijn de gewone medicijnen aan het verdringen. En op die manier wordt de gezondheidszorg langzaam maar zeker onbetaalbaar. Wat je ook bezuinigt op uh, salarissen van het personeel. Oké, okay, Dirk. Even terug naar dat punt 2. Auteursrecht. Het is natuurlijk heel simpel. Uh, uh, mensen die realiseren zich dat ongeveer de hele muziekindustrie leeg gestolen is... door jongens die uh, uh, illegaal aan download... illegaal tussen aanhalingstekens... Aan nee, downloaden. nee, niet eens tussen aanhalingstekens. Okay. downloaden is in Nederland gewoon volstek legaal. Oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Ja. Maar in ieder geval, de, de, de muziekindustrie is gewoon daar uh, ja, leeg gestolen ongeveer. Dat is nee, wat zij zeggen. Nee, hè? dat is het gekke. De van de Week stond er gelukkig in de, de Volkskrant een heel goed artikel. En daar was duidelijk dat uh, de, de paniekverhalen van de, de, de muziek- en de filmindustrie... dat het allemaal zo slecht gaat, die zijn eigenlijk op niks gebaseerd. Uh, er wordt meer winst gemaakt dan ooit. Er komen meer mensen naar de bioscoop dan ooit. Ze geven meer uh, uit aan films dan ooit. Er wordt meer muziek geproduceerd dan ooit. Uh, de hoeveelheid boek. Die verschijnen is nog nooit zo groot. Dat is letterlijk een, een J-curve, een, een explosie. Uh, dus de cultuur ontwikkelt zich ontzettend. Er is geen kaalslag omdat de uh, auteursrechten niet zo goed meer beschermd kunnen worden. Dat is juist een impuls geweest om een ontzettende hoop nieuwe kunsten bij te krijgen. We gaan eens eventjes naar uh, Duitsland. Want ja. ik zei net, in Duitsland doen ze het uh, verschrikkelijk goed. Uh, Annette Birschel, ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Annette. Uh, ja, die, die partijen in Duitsland, het is een enorm succes. Hoe komt dat? Kan je dat verklaren? Ja, dat, dat is, opeens is dat gekomen eigenlijk. Ik bedoel, ze zijn al sinds 2006 in Duitsland actief. En uh, eigenlijk uh, ja, niet met grote successen. En opeens kwamen ze deels dat uh, parlement van Berlijn. En uh, ja, inmiddels zitten ze in vier uh, parlementen van deelstaten. Afgelopen zondag nog in, in de grootste deelstaat in Noord-Rijn-Westfalen. Bijna 8 procent. En uh, te verklaren is het zeker omdat er opeens heel veel aandacht was. Heel veel media-aandacht. Dus uh, op die golf uh, liften ze dan zeker mee. En dat tweede is, en dat is best interessant... Dat het, uh, daar was een onderzoek naar... waarom uh, geven mensen hun stem op de Piratenpartij. En daar zeggen dus uh, 72 van de potentiële kiezers... van de Piratenpartij, die zeggen, nou, wij doen dat... omdat we in de gevestigde partijen uh, geen vertrouwen meer hebben. Okay. Dus je zou het bijna kunnen zeggen... Piratenpartij in Duitsland is dus een klassieke protestpartij. En hoe heten ze daar eigenlijk? Piratenpartij. Oh, Gewoon hetzelfde, De het overal hetzelfde. Want we hadden het net, heel even voordat de, de, de, de uitzending officieel begon... met Dirk Poot over die naam. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje een rare naam... met de negatieve connotatie, of niet? Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik nee? bedoel, je hebt, natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk ook met al die films uh, die daar waren... Uh, ja. had je net, <laughs> toch, <laughs> daar je, heb je ook zo'n zo soort van romantisch speel... zou je ja, ook ja. nog uh, kunnen hebben. Nee, het heeft niet de negatieve connotaties. Nee, niet. De, de, Dirk uh, Poot. Ja. <laughs> ja, lijsttrekker van de Piraten. Nee, nee, nee, woordvoerder. Oh, oh, woord, woordvoerder, oh, woordvoerder van woordvoerder. de Piraten. Oh, ja, ja, ja. Ze hebben ergens lijsttrekker. Nee, ja, dat de, ja. moet allemaal nog, uh, nog gaan natuurlijk, gebeuren. Natuurlijk, ja, want de, de, dan krijgen uh, we ook weer kandidaten... die helemaal niet geschikt zijn. En, er komen en, verkiezingen. Wat, dus. Worden er al grapjes gemaakt over Dirk Houtenpoot en zo? Ja, tuurlijk, ja, ja. maar dat gebeurt al mijn hele leven lang. Ja. Oh, nee, maar in verband met die piraten, bedoel ik. Ja, dat beeld ja, Nee, zo maar dat, dat, dat maakt het wel weer actueler. Maar... Nee, maar heeft het niet eens heel lullig zo? naam? Nou? Nee. Nee, absoluut niet. Ik, uh, ik ben er trots op dat ik piraat ben. Ah, Ja, uit. Ja, ik bedoel, als je ziet wat de piratenpartij... Wat die, hoe die de afgelopen paar maanden in Nederland pal is gaan staan voor, uh, voor de vrijheid van meningsuiting. Alle andere partijen keken de andere kant op en de piratenpartij heeft gewoon gezegd van als wij censuur toelaten op deze site, op de, op de Pirate Bay, dan creëer je daarmee de, de, de infrastructuur voor censuur waarmee zometeen alles gecensureerd kan worden. Mm -hmm. Wij staan ergens voor en dat laten we zien. Ja, Arnett, we gaan nog even terug naar jou. Jij kent de situatie in Duitsland heel goed en je kent ook... want je woont in Nederland, in, in ja. Nederland heel goed. Denk jij dat het in Nederland ook een succes zou kunnen worden... Of, of kun je het verschil ja, eens dat... even tussen die twee landen aangeven? Wat dat betreft? Ja, ik, uh, ik, ik denk je hebt, wat gemeenschappelijk is, dat er zeker ook in, in, in Nederland ook een uh, politieke crisis is. Hè? Dat zie je heel duidelijk. Een vertrouwenscrisis. Dat kiezen toch dat er een grote kloof is. tussen gevestigde partijen, de oude partijen en, en, en de burgers. Maar uh, wat het verschil is uh, tussen Duitsland en Nederland, is dat je in Nederland natuurlijk al nu meer dan tien jaar uh, uh, protestpartijen hebt. Dat is begonnen met de Leefbaar Partijen. Ja, toen kwam Pim Fortuyn, daarna Rita Ferdonk... en nu hebben we, Pim uh, nu hebben we uh, Geert Wilders met de PVV. Dus daar zou je kunnen zeggen... de proteststemmers in Nederland... die hebben uh, wel een keuze. Die kunnen hun stem uh, kwijtraken. Wat ik interessant vind... en dat, dat ja, ook nog maar terug uh, met, die, met die vraag van die naam eigenlijk... Uh -huh. uh, wat die naam natuurlijk ook nog uh, geeft... en die geeft een beeld aan de kiezers... Uh, uh, dat ze staan van weer vechten ook tegen de overheid. En, en inderdaad, het punt wat in Duitsland heel erg belangrijk is van de Piratenpartij, is die transparantie. Ja. Niet alleen dat ze zeggen, wij eisen transparante overheid, maar dat ze zelf zo open zijn over alles. Uh, de, de basisdemocratie, dat ze dus met Twitter en op alle soorten van internetforums dat je mee kunt bepalen hoe het beleid is en uh, mee kunt uh, discussiëren. En uh, dat ze zelf op hun website geven ze aan, uh, nou, waar komt ons geld vandaan? Hoeveel hebben we in de kas? Dat alles spreekt mensen erg aan. En uh, nou, dat is in Nederland natuurlijk ook een punt van aandacht. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat ze ook te weinig tijd hebben om nu, dat zijn nog maar vier maanden tot de verkiezingen, om daar echt een, uh, ja, een hele grote statement te maken en in de Tweede Kamer te komen. Dat gaan we zo aan Dirk vragen nog eventjes. Vinden Duitsers privacy belangrijker dan Nederlanders? Ja, absoluut. Ja, privacy is in Duitsland een heel goed onderwerp. En uh, dus daar kan een partij of een beweging die, die daar echt voor strijdt en zegt: we willen hier niet de glazen burger uh, en dat de overheid allemaal camerabeelden en, en, en geluidsopnamen bewaart zo'n beweging die kan op heel veel sympathie rekenen en dat is veel meer dan in Nederland waar eigenlijk ik zie hier eigenlijk haast nooit uh, protesten ook zelfs naast uh, laatst weer dat, dat uh, die gesprekken dus in in in metros uh, in Rotterdam mm -hmm. kunnen worden opgenomen dan zag ik haast geen protesten tegen nou oh ja, en Dirk heeft er net iets over gezegd, hè? Ja, ja gelukkig, ja. ja. Nog even ingaan op dat protestpartij. Het is inderdaad wel zo dat de, de mensen in, in Duitsland op de Piratenpartij stemmen... omdat ze geen vertrouwen hebben in de, de politiek daar. Maar dat komt ook omdat de Piratenpartij... een compleet andere manier van politiek vormen uh, voeren biedt. Wij zijn gewend dat een, een partij... Uh, eens in de vier jaar een verkiezingsprogramma uh, opstelt... compleet dogmatisch, compleet ideologisch... en zegt, wat er ook gebeurt, dit gaan we volhouden. En alle mensen weten dat dat compleet onmogelijk is... Je Dingen die je nooit waar kan maken. Piratenpartij zegt wij gaan niet dingen allemaal beloven zonder dat we weten wat er gaat gebeuren. Wij gaan van moment tot moment gaan wij met onze kiezers in overleg. met onze leden in overleg wat de beste oplossing is op het beste moment. Leden kunnen experts raadplegen, die kunnen dan zichzelf Die kunnen zich uitspreken over wat de goede koers is op het moment dat de vraag er is. Dus een paar jaar geleden werd ons al gevraagd... Van, ja, wat gaan jullie met hypotheekrente aftrekken? Want CDA en VVD beloven dat daar dat nooit meer wat mee gaat gebeuren. Nou, geen moer natuurlijk. Laat mij het antwoord maar <kwijnt> geven. Daar zou je helemaal niet over nadenken. Want je hebt maar drie dingen die je wil. Uh, toch? Nou, dat zijn onze drie belangrijkste ja. dingen. en de, andere, de rest van de punten die gaan we gewoon allemaal samen met de leden bespreken. En op het moment dat er over ah, gestemd maar, moet worden... Direct, in de jullie Kamer, gaan toch helemaal niet je hoofd breken over die hypotheekrentes? Ja, gaan ja waarom eruit? niet? Ja, op een goed moet je wel. Dat, dat, zijn, bela nou, dat zijn belangrijke, dat zijn belangrijke en de, zaken. En dan kan je beter de Donald Duck-partij heten tegen die tijd. Want dan kwek je weer gewoon mee met het circuit. Dat is nou precies wat jullie niet willen. Nee, wij gaan dus niet meekwekken met het circuit. Wat, wij gaan dus niet zeggen van dit hebben wij vier jaar geleden gedaan, gezegd... en dit gaan we vol blijven houden. Wij kijken wat zij nu economische omstandigheden. Wat zeggen nu de experts en wat zeggen nu onze leden? En dat, gaat onze, dat gaan onze Kamerleden op dat moment brengen. Dat is heel wat anders dan zoals er nu gebeurt. Maar, dus het is echt een vernieuwing. Maar Annette Bierscher zegt uh, die, die partij wordt waarschijnlijk in Nederland... Uh, niet zo succesvol als in Duitsland. Dus. Ja, maar je moet er toch niet aan denken dat je als jonge partij... dat je plotseling met een bus met vijftien nieuwe Kamerleden... de Kamer binnenkomt zetten. Geert nee. heeft er van genoten hoor. Ja, nou, en wij ook. Nee, laten we maar ja. lekker gewoon rustig opbouwen. Twee, drie zetels in het begin. En weet je, dan gaan we het Europees parlement. En het wordt steeds groter op die manier. Hey, en uh, die Duitse Piratenpartij, hebben jullie daar nou bijvoorbeeld contact mee? Ja. Ja. Ja, dus op, op allerlei ge gebieden zijn er contacten tussen piraten onderling. Het zijn piraten in het grensgebied die met elkaar uh, contact hebben. Het zijn besturen die met elkaar uh, overleggen. Het creatieve team van Noord-Rijn-Westfalen... die gaat ons nu een beetje, beetje helpen met, uh, met, met onze creatieve uitingen vorm te geven. Dus op die manier... Er wordt heel veel geholpen en, en meegedacht. En in andere Europese landen? Uh, in België zijn de piraten actief. Daar gaan we binnenkort een biertje mee, uh, mee drinken. In Frankrijk zijn de piraten actief. Die hebben net een stuk van mij vertaald. Uh, in, in Spanje, in uh, Portugal. Eigenlijk 60 landen. Ik bedoel, in, over de hele wereld zijn we actief. Er is zelfs een piraat die is een tijd in Syrië minister van, uh, van, uh, van Jeugd en Cultuur geweest. Nu Samoa nog, zou ik zeggen. <laughs> Hè? Samoa weet ik niet uit mogen toe. Het oh, nou. <laughs> nee, maar het is belangrijk genoeg. Dat is natuurlijk ook duidelijk. Het wordt steeds belangrijker. En dat er iemand daarvoor opkomt, lijkt mij ook een, uh, ja, nou ja, belangrijk genoeg. Zo Goed, dankjewel. Uh, Annette, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, dankjewel. En we zullen, zien, uh, we zullen zien wat het wordt. Hoeveel uh, zetels voorspel jij uh, voor de Piratenpartij in Nederland? Ja, ik, uh, ik denk dat ze daar niet in komen. Okay. Okay. <laughs> nou, ja. Wil je weddenschap? Ik heb het alleen met pen, uh, Ja, schat. Wil je wedden met Dirk? Oké. Okay. Goed, hey, dank je wel, Annette. Je Twitter dan, hè? Ja, ja oké. Okay. En ook uh, Dirk Poot, uh, hartelijk dank. Het ging dus over de succes van de Duitse Piratenpartij... en de mogelijke navolging van dat succes in Nederland. Nou, we zijn ontzettend uh, benieuwd wat het uh, zijn de tijd uh, wordt. Als u uh, denkt, hé, hey, toch wel interessant, ik wil eens er iets meer over weten... dan kunt u terecht via onze site... De Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie start vandaag een voorlichtingscampagne onder de titel Meer dan onhandig. Dit om mensen ervan bewust te maken dat ogenschijnlijk klein letsel aan handen en polsen grote gevolgen kan hebben, zoals blijvende pijn, gevoelloosheid of beperkingen bij het bewegen. Bij maar liefst één op de vier patiënten die zich melden op de eerste hulp van een ziekenhuis gaat het uiteindelijk om handletsel. Bovendien kostte de Nederlandse samenleving jaarlijks 540 miljoen euro aan medische kosten en natuurlijk ook aan arbeidsverzuim. Daar gaan we over praten met Brigit van der Heijden. Ze is handchirurg in het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch en bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor handchirurgie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb nu 26 keer het woord handchirurgie. <laughs> ja, dat zal wel. Dat, dat, waarschijnlijk, maar goed ook. Ik moet u heel even bekennen, Had nog nooit van een hand chirurg gehoord überhaupt? Nee, ik denk heel veel mensen in Nederland niet. En dat is eigenlijk heel jammer. Ten eerste is het natuurlijk een prachtig vak, maar het is ook een heel belangrijk vak. En daar gaan we nu de komende paar minuten dus over praten. Ja, want je denkt namelijk, als je bij het ziekenhuis komt en je hebt dus iets aan je hand, ja, dan is een chirurg die iets doet. Dat er een speciale handchirurg. is. Want houdt u zich dus alleen bezig met de hand? Ja, grotendeels wel. En dat betreft zowel de spoedchirurgie, maar ook uh, de geplande chirurgie. Ja, er zijn ook heel veel handaandoeningen die je niet oploopt uh, door een letsel... maar waar je bijvoorbeeld mee geboren wordt of die je in de loop van je leven krijgt. En die behandelen we ook. Maar waar, waar hebben we het over? Over het snijden van een broodje... en dan uh, in, in, je, in je vinger prikken, of weet ik veel wat? Ja, zo zou je kunnen zien. De meeste handletsels treden inderdaad op, in en rondom het huis... Uh, met klussen, maar ook zoiets simpels als een blikje openmaken of, uh, of een brood aansnijden. En dan uh, kan het een ogenschijnlijk klein letsel zijn. Maar onder de huid zitten uh, belangrijke structuren zoals pezen en zenuwen. En die heb je heel snel geraakt, want de huid is maar eigenlijk een dun laagje. En uh, daarom voeren wij deze campagne ook, omdat zo'n klein handletsel toch hele grote gevolgen kan hebben. Want dat gebeurt er dan vaak? Nou, wat er dan ja, vaak gebeurt, is dat toch een zenuw geraakt kan worden... of een pees geraakt kan worden. En die structuren moeten hersteld worden. Dat zijn geen structuren die uit zichzelf kunnen genezen. En als dat niet hersteld wordt, dan heb je blijvend gevoelsverlies of blijvend onvermogen om te En dat merken verstreken. mensen die, die denken... ah joh, sneek je niks aan de hand, en niet, dat, dat een beetje eh, niet, niet, altijd, niet beweegt? Niet altijd, mensen zijn daar zich zeker niet altijd eh, meteen van bewust... Eh, misschien in de loop van de tijd, maar dan zijn er soms al weken verstreken... en dan is het wel veel lastiger om die structuren te herstellen... En is de kans op een uh, definitief herstel ook kleiner? Dus, u wil eigenlijk met deze voorlichtingscampagne mensen ertoe bewegen om zich sneller te melden als er, als, als er iets gebeurd is met hun handen? Nou, het is eigenlijk een beetje tweeledig. Waar we mee, met deze campagne willen, is mensen vooral op attent maken om veilig te klussen. Mensen hebben vaak niet in de gaten hoe kwetsbaar hun handen zijn. En met de juiste voorzorgsmaatregelen hopen we toch dat er minder handletsers op gaan treden. Zoals de oogartsen met hun brillen rondom de vuurwerkcampagne hebben gedaan. Ja, wat Daarna moet jij dan doen? Nou, handschoenen of zo? Uh, uh, ja, bijvoorbeeld handschoenen. Maar ook uh, uh, bijvoorbeeld een goede planning maken. Mensen rond, in, in, rond de Pinksteren gaan veel de tuin in. Ze hebben de tijd. En hebben dan ook een bepaalde planning om bijvoorbeeld in de Pinksteren de hele tuin goed aan te pakken. Uh, helaas vallen dan nog wel eens dingen tegen. En haal je die planning niet. En dan gaan ze door tot in de schemering. En we merken dan dat juist vaak ook de handletters optreden. Wat dan? De trap wordt misschien net niet meer goed genoeg neergezet voor dat laatste stukje hecht. Dus dat doe ik dan maar op één benen en met, met zonder steun. Klopt. Dit is zo herkenbaar. Ja, ik, ik, het, het meest gehoorde woordje wat ik hoor op de EWO is even. En als mensen even zeggen, dan weet ik eigenlijk al dat er wat meer aan de hand is. Want het woordje even, daar zit hem nou net de crux. Dat, dat is het ene doel van de voorlichtingscampagne. Het andere doel is inderdaad van nou mensen... als je dan een letsel krijgt, kijk even goed naar je hand. Kijk of je het gevoel nog goed is. Kijk of je je vinger goed kan buigen en strekken en zo niet. Zoek dan inderdaad hulp. Ja. Ook als komt het niet uit op dat moment. Ik heb maar nee? visioenen van kettingzagen en zo. Ja, maar nou dat, ja, de, ja. De, ja, volgens mij wordt het dan tegen die uh, tijd wel herkenbaar hoor. Ja, cirkelzaagverwondingen, die melden Just. zich meestal wel. Nou, en die ja. mevrouw zit er gewoon te stralen bij het woord cirkelzaagverwondingen. Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. Want dat is toch ook... Een, een, een, u, u hebt waarschijnlijk veel plezier in uw vak. Ik vind het een prachtig vak. Ja, nee. ja. Dus, ja, dit klinkt natuurlijk heel raar... maar u bent natuurlijk toch niet blij als iemand met een cirkelzaagverwonding... Nee, ik vind daag. het voor de patiënt heel vervelend. Maar voor u zelf vindt u daar wel... Ja, ja. het grappige haar. is als, uh, als ik de wond zie... Dan, dan ben ik natuurlijk meteen geboeid door wat er ja. eventueel niet heel is. Maar Zo als kijkt ik, u er echt naar. Nou, ik... Ik probeer natuurlijk wel serieuzer erbij te kijken. Ja, dat is, toch ook, dat is toch je vak, ik begrijp het wel. Ja. Dat wordt dan ja. interessant op het moment dat het natuurlijk ingewikkeld wordt. Ja, maar ik ben ook zeer blij dat, dat, dat ik die mensen dan ook iets kan ja. bieden. Dat ik ze kan helpen. Ja. Dus die combinatie maakt ja. het een mooi vak. Waar, waar heb je dan als handchirurg meer over nagedacht dan een gewone chirurg? Nou, Het is niet alleen meer over nagedacht. Je hebt je daar echt in gespecialiseerd. Dat betekent dat je daar ook echt de studie voor gedaan hebt. Je hebt daar de boeken als het ware voor gelezen. Je hebt er een examen voor gedaan. Je bent daar jaren mee bezig. De, de anatomie moet je voorstellen dat is echt een driedimensionaal gebeuren. Dus het is niet dat je weet waar die structuur loopt... maar dat je ook begrijpt hoe ze lopen in de ruimte en hoe ze functioneren. En daarnaast doe je ook het werk. Je hebt ook uh, continu die exposure, zeg maar, dat je dat, je dat soort letsels doet... Dat je ja, moet repareren. Ja, en daar bouw je dus ook heel veel ervaring mee op. Het is ook een specialisatie die natuurlijk in de loop der tijd is ontstaan. En, en uh, de, de Nederlandse Vereniging van Handchirurgie bestaat eigenlijk ook pas 40 jaar. Uh, dat klinkt van de ene kant heel lang... maar als je het vergelijkt met een algemene chirurgie is dat natuurlijk heel kort... En, en met name die laatste jaren is daar een enorme vooruitgang in geboekt. Uh, maar jammer genoeg ja? uh, uh, is er nog te weinig bekendheid over. Ja. En middels deze campagne hopen we daar natuurlijk ook meer bekendheid mee te krijgen. U bent een fantastische ambassadeur. Uh, wat is er zo uh, lastig aan een hand... U zei al dat het laagje, de, de, de huid is dun, dat begrijp ik. Er zit gewoon heel veel in, ja. in een relatief klein, ja, dat, <laughs> klein stukje. Dat, dat is het. Het is van het lichaam eigenlijk eh, het meest ingewikkelde gebied. Sowieso omdat er heel veel in een kleine ruimte gestopt moet worden. Maar ook als je kijkt naar de functie wat we er allemaal mee kunnen... Ja. dan kan je je voorstellen dat de balans van die structuren, hoe ze daar lopen... Heel belangrijk is. En, en als je daar iets in verandert, heeft dat meteen consequenties uh, voor, voor de andere functies. Dus het is ja. En duurt het ook lang voordat het herstelt, is het ja, letsel? Dat, dat is lang. met name het grote probleem. Dat, dat leg ik ook uit ja. aan mensen. Het trucje wat ik moet doen, dat kost een uur, twee uur, soms, soms acht uur, dat kan ook. Maar daarna begint het eigenlijk voor de patiënten pas. En, en een relatief eenvoudig letsel als een peesletsel, zijn mensen minstens drie maanden mee bezig om te revalideren. Ja. En dat maakt dat uh, de onkosten ook enorm oplopen. Dus het is ook echt een maatschappelijk probleem. Nou ja, ik begreep dus dat hand- en polsletsel onze samenleving jaarlijks, nou ja, Peter zei het in de inleiding ook al, 540, 540 miljoen ja. kost. Waarmee het de meest kostbare letselgroep is. Ja, Wat... het is vergeleken met uh, heupbotbreuken en met kniebotbreuken, dus met andere veel voorkomende letsels. En nou blijkt dat de handletsels dus uh, veel meer kosten, de staat veel meer kosten dan die andere letsels die eigenlijk uh, veel meer aandacht krijgen. En dat heeft met name te maken met het arbeidsverzuim. Hmm. He, in de zorg moeten ook kosten gemaakt worden natuurlijk om die mensen te helpen. Maar deze mensen zijn lang uit het arbeidsproces. En dat betekent dat die productie niet gemaakt kan worden. En wil je toch die productie halen, zou je daar mensen voor moeten inhuren. En dat maakt alles bij elkaar dat het heel veel geld kost. Ja. Alleen kijk, bij ons zou het dan weer niet zo erg zijn als, wij, als er iets met onze hand is. Dan het hangt uiteraard van je beroep af. Maar vergeet <laughs> niet dat je bijvoorbeeld ook niet kan autorijden. En hoe kom je dan op je werk? En een fiets met een handrem wordt ook al heel lastig. En ja. wie heeft er tegenwoordig nog een fiets met een teruguitrapprem? Om u, maar iets te noemen. Weet je wat ja. ik zo verbazingwekkend vind? Ik hoor uw verhalen en die denk, ja, ze heeft hartstikke gelijk. Ze, ze maakt het bovendien in, in vijf minuten duidelijk. Ik vind het eigenlijk gekker dat wij dit gewoon allemaal niet weten, moet ik heel eerlijk zeggen. Het, het, het lijkt allemaal zo voor de hand liggend. Mooi woord, voor de hand liggen. Ja. ja. <laughs> lang over da nagedacht. Ja, ja. <laughs> dat, dat lijkt het ook, maar uh, dingen die voor de, uh, voor de hand liggen zijn natuurlijk niet altijd meteen duidelijk. En ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Als je maar een heel klein letseltje hebt aan de hand. Uh, dit, dit is soms echt uh, speldenknop groot, bij wijze van spreken. Heb je gewoon niet in de gaten dat daaronder echt iets essentieels geraakt kan worden? Uh, en dat, dat leer je natuurlijk pas als je die anatomie bestuurt, bestudeert. Oké, okay, die voorlichtingscampagne meer dan onhandig, hoe, hoe, hoe ziet die er verder uit? Uh, vanavond zijn we te zien op 1 vandaag. Ah. En uh, verder zal de campagne ook bestaan uit het verspreiden van uh, posters naar de huisartsen. Zodat die dat in de wachtkamer kunnen ophangen om er mensen op te okay. attenderen. En we hebben uh, ook een website gestart, www.meerdanonhandig.nl waar ook informatie uh, op te lezen zal zijn. Oké. Okay. Hartelijk dank voor je uitleg. We spraken met handchirurg en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging... voor handchirurgie. Onthoudt u het woord. Begit van de heetsen na aanleiding van de voorleggingscampagne meer dan onhandig. Informatie na te lezen bij ons op de website www.nl. Follow. Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel? I Follow Fingers, maar dan de akoestische versie... van een groep die in een recordtijd groot is geworden. De Belgische groep Trigger Finger. En het was de akoestische versie die ze bij Giel op 3FM gespeeld hebben. Regeringsleiders stappen dit weekend massaal op het vliegtuig. Want morgen en overmorgen worden ze verwacht in Chicago... voor een grote NAVO-top. Namens Nederland gaan Rutte, Roosentaal en Hillen die kant op. En zij kunnen hun borst vast nat maken. Met Europa in diepe crisis, de missie in Afghanistan in zwaar weer... en een Amerikaanse president die zich klaarmaakt voor de verkiezingen... zou het wel eens een hele interessante bijeenkomst kunnen worden. Hoe interessant, dat gaan we vragen aan oud-minister van Buitenlandse Zaken... en oud-secretaris-generaal van de NAVO... en tegenwoordig hoogleraar aan de campus Den Haag van de Universiteit Leiden... Raar Arabisch zou dat zijn. op de scheffer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, die top wordt gehouden in Chicago. Dat is geen willekeurige gekozen stad, hè? Nee, dat is uh, Obama City. Mm -hmm. uh, daar komt Obama vandaan. En uh, toen de Verenigde Staten aanboden om een NAVO-top te organiseren... Uh, heeft Obama gezegd, laten we het dan in mijn stad doen, Chicago. Daarom gaat men naar Chicago. Ja. En wat staat er op het spel de komende dagen? Ik, ik, ik riep al iets in die inleiding... Nou, u riep een heleboel ja. dingen die inderdaad op de agenda staan. Uh, Afghanistan is natuurlijk een heel belangrijk punt. Uh, maar ook uh, hoeveel geld geven we uit aan Defensie. Uh, en en uh, uh, wie doet wat? Kan Europa meer doen? De Amerikanen bekritiseren Europa, dat Europa te weinig doet. Uh, ongetwijfeld komt de relatie met Rusland aan de orde, hoewel meneer Poetin er niet is. Uh, uh, men zal de modernisering van de strijdkrachten willen bespreken. Kortom, het is een overlaad agenda. Ja. Uh, speerpunt, uh, u zei het al, Afghanistan... waar de NAVO inmiddels al tien jaar de Taliban bestrijdt. Of zegt u het is een, een opbouwmissie? Nee, dat heb ik altijd een hele flauwe discussie gevonden. Vechtmissie, opbouwmissie, typisch Nederlands. Het was beide. Je hebt, dat hebben we ook gezien. Nederlandse militairen hebben ook de hoogste prijs betaald. Voor opbouw van dat land moest gevochten worden. Er moet gevochten worden, dus het is altijd beide geweest. Sommige landen, Frankrijk bijvoorbeeld, hebben er al genoeg van. Trekken zich eerder terug dan de afgesproken datum, hè? eind 2014. Hoe kunnen die overige leden Frankrijk nog binnenboord houden? En moet dat... Nou, dat zal Obama zeker met François Hollande, de nieuwe Franse president, proberen tijdens die, die top in Chicago. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat niet iedereen naar de uitgang gaat rennen. De NAVO is daar een decennium lang actief. 2014, eind 2014 is afgesproken. Dan moeten ook de Afghaanse strijdkrachten op eigen benen kunnen staan. En als natuurlijk iedereen individueel naar de uitgang begint te rennen, eh, dan wordt het eh, allemaal wat rommelig. Dus er zal zeker een gesprek Obama-Hollande in de marge, zoals dat zo mooi heet, van de, van de top, dus in de wandelgangen, plaatsvinden om te kijken of de Fransen niet tot andere gedachten zijn te brengen. Ja. Nou ja, hoe dan ook, er is steeds minder geld voor die NAVO, dat betekent ook minder personeel. En heel veel lidstaten hebben ook niet meer zoveel zin. Denkt u dat Afghanistan de laatste grote operatie van de NAVO is geweest? Je weet dat nooit, mevrouw Van der Weij. Eh, we dachten allemaal, ik ook, dat zo'n grootschalig scenario in Afghanistan... dat dat het scenario zou worden. Dan komt plotseling Libië komt er tussendoor. Waar de NAVO heeft opgetreden eh, vanuit de lucht. Ik denk niet, overigens, om op uw vraag wat directer te antwoorden. dat we op korte termijn eh, zo'n massale inzet. 150.000 man, waarvan 100.000 Amerikanen overigens. op het hoogtepunt in een bepaald land zullen zien. Nee, ik voorzie dat niet op korte termijn. Maar je weet het nooit, eh, want, want Veling steeds falende staten. Kunnen ook elders voorkomen. En er kan ook elders politieke noodzaak zijn uh, om daar militair op te treden. Dus uh, helemaal uitsluiten wil ik het ook niet. Voor een voornamelijk gesprekspunt zullen natuurlijk toch de financiën zijn. Ik heb altijd begrepen dat bij de NAVO de Verenigde Staten 75% van de, van de kosten betaalt. Ja, en daar zijn ze echt boos over, want die verhouding was uh, lang uh, ongeveer 50-50. En nu is het 75-25 geworden. Nou, kijk maar eens naar het Nederlands defensiebudget... Eh, en naar andere Europese defensiebegrotingen. Die zijn eigenlijk sinds de val van de muur in 1989 in een glijvlucht. Minder, minder, minder. Hille moest 1 miljard bezuinigen eh, in dit kabinet. Eh, ik hoop dat voorkomen kan worden dat in het volgende kabinet... weer verder naar beneden gaat. Amerikanen bezuinigen over zelf ook, dus hebben wel een beetje boter op het hoofd. Uh, maar die 75-25 verhouding is politiek ongezond binnen de NAVO en, en zou bijgetrokken moeten worden. Ja, dan kunnen ze dus wel boos zijn, maar het is wel een heel slecht moment om boos te zijn op een Europa... waar de crisis natuurlijk echt werkelijk geen enkele ruimte laat voor dit soort dingen. Exact. Alleen, ik maak daar wel de aantekening bij uh, dat na die lange glijvlucht van defensiebegrotingen... Uh, ik tot mijn, in ieder geval tot mijn vreugde heb geconstateerd dat en in het Katshuisakkoord hier in Nederland... wat uh, op de klippen liep, uh, en in het lenteakkoord, moet ik zeggen... Uh, defensie voor wat betreft verdere uh, majeure bezuinigingen is ontzien. Dus dat begint ook gelukkig in Nederland en elders wel begrip te bestaan... dat je wel door kunt gaan met massaal bezuinigen... maar daar heb je op een gegeven moment niks over. En Europa wil toch ook verantwoordelijkheden kunnen nemen in de wereld. En dat geldt zeker ook voor Nederland. Zijn er nou landen die dan in de Verenigde Staten... eigenlijk als meest trouwe bondgenoot beschouwd worden? Dat was Nederland natuurlijk. Maar op het begint dat dus kennelijk wel te wankelen. Nou, nee, voor Nederland heeft natuurlijk een verschil gemaakt in Amerikaanse ogen. Uh, dat vraagt u. Uh, het vertrek uit Oersgan. In Oerosgan waren we natuurlijk, behoorden we uh, bij de toplanden die actief waren in Afghanistan. De Koolo's Politiemissie is van een hele andere orde. Uh, ik wil ook niet zeggen dat Nederland voor de Amerikanen nou heel specifiek in de strafbank zit. Maar de Amerikanen maken zich natuurlijk grote zorgen. De G8 is nu bij elkaar in Camp David, het buitenverblijf van Obama. Daar gaat het met name ook over de euro, Europese economie. Hoe breng je dat weer op de been? Maar dat zal bij de NAVO ook nog wel een rol spelen. Want u zegt terecht dat die defensiebegroting natuurlijk weer nauw samenhangen met... Uh, heb je überhaupt groei in Europa of niet? Maar de, de, dus de Duitsers zijn waarschijnlijk dan eigenlijk de enige die de kar nog zou kunnen trekken, of niet? Ja, maar de Duitsers zijn heel erg leidend eh, met een korte ei in het hele eh, Europese verhaal rond de euro en de, en de monetaire economische crisis. De Duitsers zijn in de NAVO veel terughoudender. Eh, daar speelt Duitsland eigenlijk niet een rol eh, overeenkomstig zijn gewicht. Ik zeg dat met teleurstelling, omdat ik vind dat Duitsland eh, binnen de NAVO een prominentere rol zou moeten spelen. Duitsland bezuinigt ook enorm op de boendesweer, ongeveer een kwart over de komende jaren. En die Duitse rol, uh, zo prominent als, als ze is in de Europese Unie... zo terughoudend is die Duitse rol in de NAVO. Daar zijn het echt meer uh, Britten en Polen uh, en ook Fransen... na de terugkeer van de Fransen in de militaire structuur die de toon aangeven. Meneer de Hoop Schepper, de, de uitkomst van zo'n top... wordt die uiteindelijk dan toch niet veel meer bepaald... tijdens dineetjes, borrels, gezamenlijke sigaretjes buiten... dan aan de vergadertafel? Ja. Dat is waar. Uh, er zit een enorm aantal mensen rond die vergadertafel. NAVO heeft al 28 lidstaten en daar komen dan in andere vergaderingen nog talloze partners bij. De Europese Unie en de Verenigde Naties. Allemaal op zichzelf reuze belangrijk. Maar de echte zaken worden niet aan die tafel gedaan. Die worden inderdaad gedaan uh, aan het diner en wat dan uh, zo mooi heet in bilateraaltjes. Ja. Dat wil zeggen die gesprekken uh, tussen Obama en Hollande. Of tussen Hollande en Merkel. Of tussen uh, premier Rutte en mevrouw Merkel, et cetera. Daar worden de echte zaken gedaan. Ja. Werd u nou ook permanent uh, door deze negenen gewoon uh, afzijdig uh, even genomen om even... eigenlijk bij wijze van spreken even achter zo'n hand te... Uh, ja. We gaan wel wat te smoes. Dat lijkt me een hele rare positie. Als je dan toch eigenlijk ook tegelijkertijd weet dat de camera's op je gericht zijn. En bovendien als jij iets uh, zegt en oh, doe je maar een knikje. Wordt dat gesignaleerd en is iemand anders weer boos. Dat lijkt me afschuwelijk. Nou die, die gesprekjes die vinden over het algemeen buiten de camera's plaats. Daar klikken alleen wat fotocamera's en staat wat televisie. Op het moment dat uh, de twee elkaar uh, breed glimlachend een hand geven. En dan gaat de deur dicht. Dus het is niet zo dat die camera uh, op je zit. En mijn rol als secretaris-generaal... en nu die van mijn opvolger Rasmussen... dat is uh, zo'n beetje de internationale... Jan-Kees de Jager. Hè? Je loopt met een oliekan loopje rond. Uh, je probeert hier en daar... Je zet uh, een hele grote smile op. Ja, is heel je loopt met een olie oliekannetje rond en je probeert... Kijk, al die landen hebben eigen belangen, alle 28. En die proberen allemaal een secretaris-generaal te gebruiken... om hun belang te laten prevaleren. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dan heb je nog grote, middelgrote, kleine. Die moet ook voor de kleinere landen opkomen. Die Baltische landen, die willen ook een stem. En niet alleen Fransen, Engelsen en Amerikanen. Dus je bent, je bent een olieman en je moet consensus, zoals dat zo mooi heet... dus overeenstemming tussen al die 28 bereiken. Want de NAVO beslist niets formeel zonder consensus. Dus zonder de instemming van alle 28 lidstaten. Ja, u bent dus waarschijnlijk nu nog bezig, vele jaren na data... om de cadeautjes die u in die tijd gekregen heeft nog steeds... een leuk plekje in uw huis uh, te geven. Nou, ik moet u zeggen dat, dat uh, mijn echtgenote uh, heeft gezegd... toen wij uit Brussel weggingen... Uh, veel van die troep komt er niet in. Ik zeg het nu wat, <lacht> ik zeg het nu wat on, onbeleefd. Maar we hebben uh, voor het overgrote deel uh, dat in uh, Brussel achtergelaten. Bovendien uh, kent u cadeauregels, die gelden ook bij NAVO. Ja, 50 ook, uh, euro, ook voor u? Ja, uh, uh, uh, min, min, of, min of meer 50 <laughs> euro. Ja. Maar, niet een, maar niet een racefiets die mij op een gegeven moment ergens werd aangeboden. Dat, dat gaat echt te ver. Maar meneer De Hoop schrijft het uw vrouw mee eigenlijk naar zo'n top? Ja, die ging uh, altijd mee uh, naar topconferenties. Die was een beetje de first lady of NATO, zoals dat heet. Yeah. Uh, er was ook op die topconferenties altijd... wat in het Engels zo mooi heet, een spouses program. Je hebt het niet over ladies program, want wat moet mevrouw Merkel dan met haar echtgenoot? Oh ja. uh, en ook geen partnerprogramma, dat heet een spouses program. Spouses in Engels geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Oh ja. En uh, dat is een bela heel belangrijk element, uh, want als die uh, spouses... Ontevreden zijn en een waardeloze dag hebben gehad. dan zien ze hun minister of minister-president of staatshoofd. s'avonds in de hotelkamer. dan zeggen ze waardeloze dag gehad. En dat uh, heeft invloed. Op en op dat de heeft dan weer invloed op het humeur heeft van de minister. Heeft u dat echt ooit gemerkt? Jazeker, jazeker. Geeft u eens een voorbeeld? Nou ja, je kunt, je kunt uh, spauzesprogramma's hebben die uh, al, alleen bestaan uit winkelen. Dat vinden sommigen misschien leuk, maar de meesten niet. Ja. Je moet een combinatie vinden, daar was mijn echtgenote altijd zeer mee bezig... Uh, tuss -tuss die houdt niet zo vreselijk van winkelen... tussen een, een belangrijk element cultuur uiteraard, dat wil het gastland ook uiteraard... die biedt het tenslotte aan... Uh, dus een groot element uh, cultuur. Uh, ik geef u een voorbeeld. Uh, het, het, het bezoeken van de culturele hoogtepunten. Maar ook zoals bijvoorbeeld in Istanbul tijdens de top in Turkije. En uh, een, een modeshow. Dat vinden spouses ook altijd, uh, altijd interessant. Ik weet niet of dat ook voor de mannen uh, geldt eerlijk gezegd. Als de modellen maar goed zijn. Zo'n programma is echt heel belangrijk voor de sfeer. En, en daar heb je het over sfeer en weer over een diner. Daar moet je de zaken doen uh, en als uh, uh, beide partners, zoals wij dat in Nederland zeggen... Uh, een plezierig programma hebben, dan komt dat de sfeer en dus ook de besluitvorming ten goede. Dus u moet dat niet onderschatten. Nee, dat doen we ook niet. En we hebben ook een beetje meeleiden met Mark Rutte, want die heeft dan helemaal geen vrouw bij zich dan. Nou, onze premier redt zich wel wat ja. dat betreft. Er zijn ook andere aardige vrouwen zijn daar die in uh, Chicago rondlopen. Goed. Uh, en ook al gaat het daar helemaal mis in Chicago, dan gaan we het dan toch ook vast niet allemaal te horen krijgen. Nee, want uh, communiqués van dat soort topconferenties zijn altijd juichdocumenten. Nou, we zijn al een week van tevoren geschreven. Ja, die woorden, daar wordt, ja, daar wordt eindeloos over onderhandeld, zou ik u zeggen. Daar staan dan, eh, Op een bepaald moment staan er 150 vierkante haken in. Dat wil zeggen, zinnetjes tussen haken waarvoor, waarover geen overeenstemming is. Die vierkante haken moeten dan allemaal worden weggewerkt. Dat moet de secretaris-generaal moet dat weer leiden, dat proces. Dus eh, als ze in Chicago aankomen, hopen ze. Dat is niet altijd het geval hoor. Het komt ook wel eens voor dat er aan tafel moet worden verder onderhandeld. Dat het communiqué klaar is. Ja, en ja, het is je, toch niet te geloven. En waaraan kun je als publiek toch merken dat het op een complete ramp is uitgelopen... en dat er niks is bereikt? Dan moet u, dan moet u in de gaten houden niet de eerste reacties van die staatshoofden en regeringsleiders. Want de eerste reacties uh, zullen altijd zijn... Uh, nou, dat zat eigenlijk wel snor op deze, op deze top. Kijk, een top moet slagen, hè? Een ja. topconferentie kan niet mislukken. In de Europese Unie slaagt ook iedere top, maar 48 uur daarna slagen KDS precies u, u, ja. u, u, ik, u, u kiest uw woorden uh, ja. zie je dat die top niet uh, enorm geslaagd is ja. uh, de tweede golf van commentaren van de staatshoofden, de regeringsleiders en ook uiteraard de analyse in de media ja. is de werkelijke graadmeter voor het succes of het gebrek eraan van een top. Hartelijk uh, dank uh, voor dit uh, inkijkje en uh, ik. Uh, van Jaap de Ja, hoogleraar. Internationale politiek en diplomatieke praktijk tegenwoordig aan de Universiteit van Leiden. Bevalt het goed? Bevalt uitstekend. Ik hoor het aan u. U bent zo ontspannen. Ja, dank u. <laughs> maar dat komt ook door uw programma, denk oh, ik hoor. Nou, maar, dat ik weet niet het, zeker, maar ik denk het wel. Die steken we in onze zak. Goed zo. Dankjewel. zo. dank. De uitdrukking, het nut van nutteloos onderzoek... is afkomstig van de invloedrijke Amerikaanse onderwijsdeskundige Abraham Flexner. Hij gebruikte de term in 1921 in een gepassioneerde verdediging... van de waarde van de vrij rondwarende scheppende geest, zoals dat officieel heet. Het was zijn vaste overtuiging dat naarmate onderzoekers... minder met onmiddellijke toepassingen werden geconfronteerd... ze des te meer zouden bijdragen aan het uiteindelijke maatschappelijke welzijn. Het is allemaal een citaat uit het boek... Het nut van nutteloos onderzoek van Robert Dijkgraaf. Waarin hij laat zien hoe belangrijk de vrijheid van onderzoek... en de onvoorziene toepassingen die hieruit voortkomen. Robert Dijkgraaf is hoogleraar, mathematische fysica... aan de Universiteit van Amsterdam. Nog, nog eventjes tenminste wel. En nog tot juni president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, het, het, het gaat natuurlijk toch allemaal over... Het, we zitten in een crisis. Er moet onmiddellijk eigenlijk uh, gewoon iets verzonnen worden... om de economie weer draaiende ja, te houden. Ja. Dan gaan we niet aan nutteloos onderzoeken. Zo simpel is het toch? Ja, nou, er stonden natuurlijk eigenlijk wel aanhalingstekens... om dat nutteloos. Ja. En dat, uh, daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. En, uh, maar u heeft helemaal gelijk. Als je praat over wetenschap, over wetenschapsbeleid... dan kunnen we dat natuurlijk niet... Uh, de, de druk daarop is hoog, hè? Is erg hoog. En het bijzondere is toch wel... van, ook als je binnen Europa nu kijkt... Uh, dan zien we toch landen die het beter doen en landen die het minder goed doen. En in welke zin? Economisch. En dan Nederland uh, zet zichzelf toch altijd bij die, uh, die kopgroep. Maar dat zien we toch eigenlijk dit jaar uh, tegenvallen. En dan denk ik uh, dat het goed is om ook de blik te richten op de landen die het wel goed doen. Ook binnen Europa. Landen die soms heel erg op Nederland lijken. Zweden, Denemarken en de laatste tijd eigenlijk ook Duitsland. En wat ik wel bijzonder vind, dat zijn wel landen... die allemaal uh, sowieso heel veel aan wetenschap doen. Soms in Zweden wel twee keer meer dan in Nederland. En dat ook de afgelopen jaren, zoals wel Duitsland... heel uh, bewust hebben geïnvesteerd. Dus het is altijd veel makkelijker om terug te kijken... dan vooruit te kijken. Maar het is wel treffend... Dat er zo'n sterke correlatie is tussen, ik zou maar zeggen, liefde voor de wetenschap en economie. Ja, precies. Welzijn. Volgens u echt direct gerelateerd? Ik, ik denk dat dat. Uh, het gaat in ieder geval heel goed samen. En uh, ik. Uh, ik economen die proberen dat wel te becijferen. Het is erg lastig, hè? want het gaat toch ook een klein ja. beetje over uh, de lange termijn. Uh, ja. Maar welke cijfers komen... En je redeneert aan jezelf toe natuurlijk. Nee, maar in die zin is er eigenlijk vrij uh, unanieme instemming onder economen... dat investeringen in onderwijs, in wetenschap en vooral in uh, ja, hoogwaardige kennis... Uh, lonen. Dan is ze de ruzie of het nou 40% of 60% rendement geeft. Maar dat zijn hele grote cijfers. Ook en... als dat het onderzoek van uh, het potteusbewustzijn in Friesland betreft. <laughs> nou ja, nogmaals, de, de, de, ik, ik wou soms dat die economen uh, wat hardere cijfers hierover zou kunnen, zouden kunnen brengen. Dat, dat kunnen ze niet. Maar het is denk ik ook wel heel belangrijk dat uit al die onderzoekingen blijkt dat uiteindelijk. Uh, er er een hele belangrijke taak ligt, ook voor de overheid. Het, het is iets, er zijn een heleboel dingen die het bedrijfsleven goed kunnen oppakken. Maar echt de basis leggen, de lange termijn visie... Dat is, iets, dat is voor de publieke zaak. Als de overheid dat niet doet, dan gaat niet iemand anders dat doen. Dus dat ligt echt daar, net zoals ja, bij onderwijs, bij cultuur... Daar liggen publieke taken. En maar nutteloos, want, want, want u zei al, ja, ja. het staat eigenlijk tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, bestaat het eigenlijk niet dan, nutteloos onderzoek? Ja, men wordt al, zegt <lacht> al zo van, ja, er is toegepast en nog niet toegepast onderzoek. Ja, maar dat is een het, lekkere. Dat is een lekkere, maar ik denk dat er zit een serieuze punt in. Ik denk dat we, uh, uh, waar we altijd toch zien dat uh, de echte grote veranderingen... is niet nog een stapje verder in die hele lange weg... maar een stapje naar links of naar rechts... En we zijn enorm slecht in het voorspellen van nieuwe ontwikkelingen. Dat is een prachtig document, aan het einde van de, volgens mij rond 1950 geschreven... wat de toekomst van de wetenschap schetste. En daarin werden gemist het DNA, wat drie jaar daarna kwam... de transistor en de computer, zo'n beetje. Die stonden er alle drie niet Kle -kleinigheid. bij. Kleinigheid. En binnen vijf jaar uh, waren die daar. En nu hebben ze ons leven natuurlijk compleet ja. veranderd. Als je kijkt dus de, de moleculaire kennis... Uh, van ons uh, lichaam. Maar die zijn toch niet voortgekomen uit nutteloos onderzoek? Geen van drieën volgens mij. Nou, het bijzondere is uh, dat citaat uh, van uh, Abram Flexner. dat was de oprichter van het Institute for Advanced Study, waar ik naartoe ga. En uh, daar werd een briljante uh, wiskundige ingehuurd, John van Neumann. En echt een, een man die werkte aan de basis van de logica. en die op een gegeven moment ook wel geïnteresseerd werd door een heel theoretisch artikel over zogeheten computers. Binnen vijf jaar was hij daar in de kelder van het gebouw waar ze aan het solderen. En binnen tien jaar stond daar de eerste programmeerbare computer. Dus je weet gewoon van tevoren niet wat er zogenaamd nutteloos onderzoek is. Dat is en, het eigenlijk. en je moet eigenlijk, uh, en het, het waren niet de, de, de, de, de elektrotechnici die zeiden van laten we ons een betere schakeling maken. Nee, het was een wiskundige die zei van in plaats van iedere keer een nieuw apparaat, maken we één keer een apparaat, wat steeds opnieuw geprogrammeerd kan worden. Dat is makkelijk. En Natuurlijk fantastisch. Het is heel prettig dat we voor iedereen alles wat we willen doen... dat we niet naar de winkel moeten gaan ja. en een nieuwe computer kopen. En... Ja, dat zijn dan toch soort briljante gedachten. die ja. in de... En wat ik ook fantastisch vind. Hij heeft die computer. Hij doet grote berekeningen. S'avonds laat staat dat ding vrij. Hij zei: van laatst gaan kijken of we het weer kunnen gaan voorspellen. Nou, het weer voorspellen van de volgende dag duurde 24 uur. Dat was niet heel erg nuttig. <laughs> maar na een paar... Maanden hadden ze dat terug naar acht uur. En dan zegt hij ergens rond 1950... Uh, het beheersen van het klimaat, kennis van het klimaat... zal een belangrijker onderwerp zijn voor de wereldpolitiek... dan nucleaire bewapening. En dan denk ik van, ja, dat is wel weer zo'n visionair. Ze zijn nu 60 ja, jaar later, klimaatverandering, ja. het, is, het is hier. En, uh, dus ik denk dat we dit soort mensen nodig hebben... en dit soort onderzoek nodig hebben om ons te bepalen waar we heen gaan en wat de toekomst ons brengt. En hebt u zelf veel nutteloos, dus aanhalingstekens, onderzoek <laughs> verricht? Ja, in mijn eigen vakgebied, dat zijn de elementaire deeltjes. Ja. En uh, dan vraagt iedereen ja, van ja, hoe lang duurt dat... voordat die snaartheorie iets gaat opleveren? Ja. Nou ja, het is, het is een cliché, maar wat we gezien hebben... met die grote deeltjesversnellers, die hebben al twee dingen gebracht. Ten eerste het World Wide Web. Hè? Dus uh, als je met 10.000 man één apparaat wil bouwen... en daarover wil communiceren... Dan geeft dat heel veel vliegkosten. Kan je dat nou niet gewoon online doen? En het tweede, er komt zoveel data eruit dat je dat niet in één computer kan opvangen. Dus, dus nu, dat heet een big grid. Alle computers van de wereld zitten aan elkaar vast. Om die gegevens van die deeltjes op te vangen. Maar diezelfde netwerk van computers kan natuurlijk voor allerlei andere prachtige dingen gebruikt worden. En dat zijn twee technologische vernieuwingen. Die ook voor het bedrijfsleven fantastisch interessant zijn. Want daar zit je echt aan de grens van onze kennis. Er zal ongetwijfeld wel eens een keer een academicus. uiteindelijk een onderzoek hebben gedaan over een periode van 50 jaar. wat nou zogenaamd nutloos onderzoek. Ja. uiteindelijk toch aan nut opgeleverd heeft. Ja. En als dat kwantificeerbaar is, al was het maar in bespaarde manuren of in geld. Ja. Uh, is daar ooit onderzoek naar? Gedaan? Ja, dat is er is onderzoek naar gedaan. Het, uh, uh, die cijfers zijn indrukwekkend. Maar weet je wat het probleem is, toch? Dat het gaat over termijnen van 10, 20, soms 50 jaar. Ja. En als je ziet, uh, we hebben vijf kabinetten binnen 10 jaar gehad nu. Uh, een beetje CEO blijft uh, drie jaar aan het hoofd staan. En als ik maar gewoon. Een promovendus, iemand wil gaan, gaan promoveren op een onderwerp. En dan moet er nu aan beginnen. Je, voor je weet ben je vier, vijf jaar verder. Uh -huh. Dus wat we wel zien, en ik denk dat het echt een probleem is. Dat het ritme van wetenschap, van onderzoek wat een eigen tempo heeft. Want ja, je, je, je worstelt toch met moeilijke materie. Trager, dan, trager, trager gaat worden dan een heleboel andere bewegingen ja, ja. om ons heen. Het Kortom, is eigenlijk... mensen hebben het geduld... in ieder geval de buitenwereld heeft dat geduld niet meer. De buitenwereld meer. heeft dat geduld niet meer. En uh, Ik vind het soms heel treffend dat de twee grootste ontdekkingen... die binnen de wiskunde zijn gedaan de afgelopen jaren... zijn alle, allebei door iemand die dat stiekem in, een, in een, een zolderkamertje... daar tien jaar over na heeft gedacht... die ja. durven dat dan eigenlijk niet eens te vertellen... Tegen hun eigen universiteit. Is er wel een soort consensus over wat dan aanvaardbaar is eigenlijk? Als je dus nutteloos onderzoek doet en dat het toch wat oplevert. Al was maar 10% dat zeg maar, uiteindelijk dus wel toepasbaar is. Of is daar helemaal geen consensus over? Vindt eigenlijk de academische wereld je onderzoek maar en we zien wel wat er komt. Nou, ik, ik denk dat het, uh, dat, het, dat het een hele zware belasting is eigenlijk om iets te gaan doen. Wat, uh, wat onbekend is. Dus als je, als je zegt van ja, ik, uh, ik loop niet langs die uh, ANWB-bordjes... maar ik ga gewoon ja. het doorwoud in. Ja. Uh, uh, ik, ik, ik ken een paar van de onderzoekers, mijn eigen promotor, Gerard Het Hoofd... was zo iemand die zei ook tegen mij van loop niet achter me aan... want ik weet niet waar ik naartoe ga, zoek je eigen weg. Ik ga liever alleen het bos in, want ik weet echt niet wat ik tegenkom. Maar ik denk van ja... Uh, Waar, waar we, soms, uh, wat we soms vergeten dat het dit soort uitzonderlijke prestaties ook uitzonderlijke consequenties hebben. Ik noemde al de ontdekking van het DNA, wat alles heeft uh, ja. beïnvloed. En ja, dan zijn er toch dus vaak ja. jonge onderzoekers die zeggen: van ja, wij gaan gewoon, uh, we nemen die grote sprong. Maar er zijn, anderen durven dat niet. Je, je hebt natuurlijk prachtige voorbeelden. Hè? Dat, je, dat Je zei van nou mensen die heel lang ergens over nagedacht... die ja. wisten niet wat eruit voor ze komen. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden van mensen... die misschien tien jaar lang ergens over hebben nagedacht. Daar hebben we nooit meer iets over gehoord. Omdat ja. nooit iets heeft opgeleverd. Nee dat precies. Natuurlijk de, ook. De, we denken, er was denk ik zo'n theorie van, uh, van verhalen van uh, drenkelingen... die door dolfijnen worden gered. Ja. En er zijn er twee theorieën. De dolfijnen die duwen je inderdaad terug naar het strand. Of een andere theorie is... dolfijnen spelen met je. De helft die wordt verder op ja. zee ja. geduwd. De andere ja. helft ja. komt naar de, ja. Naar ja. Die naar de die kust toe. Veel, ja. En dan zit er natuurlijk zoiets in, je moet een zekere soort risico uh, daar doen. Maar het grappige is, een andere ding, als we het hebben over weet ik wat, de kunst... als we het hebben over de sport, dan zeggen we... laten we nou gewoon heel veel jongetjes voetballen, jongetjes en meisjes. Dan kijken we of daar iemand bij zit die wat goed zit. Dat geldt in de wetenschap ook. Je, kan, je hoeft niet in één keer iedereen het bos in te sturen. Nee. Je kan kijken van wie heeft dat talent, kunnen we die verder opleiden... en uiteindelijk is het een handjevol mensen... Wat M toch de grote dingen gaan. doen. Maar wie be bepaalt dat nou uiteindelijk? Want het is toch ook wel prettig uh, dat er op een groep moment iemand komt... die zegt, ja jongens, we zitten nu... Uh, dit is echt waanzin, laten we hiermee stoppen. Ja, ik denk dat er uh, dat zit natuurlijk een, een grote autonomie van de wetenschap zelf... Uh, maar de wetenschap is natuurlijk uh, per definitie een omgeving die kritisch is. Uh, iedereen die daar rondloopt, die kritiek is het hoogste goed. Dus uh, tegenwoordig zie je veel mensen die van buitenaf uh, denken... Van, nou, ik wil een beetje meehelpen sturen aan die wetenschap. Ik denk van ja, kijk daar nou toch mee uit. Want wetenschappers zelf zijn een enorm hard debat met elkaar... wat de goede dingen zijn als wij spreken onderzoeksgelden naar een voorstel gaan, ja, dat is het... Dan wordt er gevochten. wordt er echt om gevochten. En soms moet je, als iemand van buitenaf erbij komt... moet je even uitleggen dat we zo met elkaar omgaan. Want ja, we, we zijn gewoon heel erg kritisch. Gaat en, dat uh, om schaafd ook? Het gaat, nou ja, mensen zijn soms heel erg hard over wat ze... Nou, dit vinden ze dan volkomen flauwekul. Mm. En dat betekent dan dat het dan niet een tien is... maar een tien min of zo. <lacht> <lacht> en, uh, en dus ik denk dat het uh, belangrijk is om te weten... dat die wetenschap zelf heel intens discussieert... Uh, wat men gaat doen. Als er een nieuwe telescoop wordt gebouwd, dan zijn er dus vast twintig voorstellen, wordt keihard gevochten, uiteindelijk krijgt er maar één geld. En dan moet iedereen ervan uitgaan, ja, hier gaan we iets mee doen. Maar die tijden dat dat allemaal eindeloos kon duren, die zijn wel voorbij, want je zal toch uiteindelijk aan de maatschappij uit moeten leggen Precies. dat er wel een nut is. Ja, nou, en dat is natuurlijk het dat is dat nut van dat nutteloze onderzoek dat uiteindelijk de consequenties enorm zijn en dan is het altijd in de achteruitkijkspiegel veel beter te zien als we kijken van wat heeft ons wereld nu echt beïnvloed uh, en nou ik noemde net al de hele digitale wereld uh, kijk hoe we 50 jaar geleden leven hoe we nu leven uh, de soort banen die we doen wat ik bijzonder vind veel mensen die hebben een baan, als ze er goed over nadenken... dan bestond die misschien tien of twintig jaar geleden niet eens. Zeker. In, en, uh, ja. en als ik zie wat uh, ik mijn studenten opleid... die leid ik op voor een wereld die nog helemaal gemaakt moet worden... en die ze zelf ook nog zelf gaan maken. Dus uiteindelijk zijn de kennis die je wil overdragen... moet zodanig zijn dat je hem over twintig, dertig jaar nog kan gebruiken. Zou het in Amerika beter zijn? Ik denk dat uh, dit... de Verenigde Staten die, uh, wat ze met alles wat er mis is in dat land... Uh, uh, hebben ze wel een heel breed spectrum in hun ja. aanbod. Dus uh, behalve de meest toegepaste uh, uh, onderzoek, of het nu de defensies of al ja. hebben ze ook wel plekjes waar, ja, waar je wat, kan, uh, wat ruimer kan denken. Hartelijk dank voor de uitleg. Wij spraken met hoogleraar Mathematische Fysica van de UvA... en president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... Robert Dijkgraaf, naar aanleiding van het boek... Dat hij geschreven heeft. Het nut van nutteloos. Nou, het zijn onderzoek. gebundelde columns, hè? Ja, even ja. voor de duidelijkheid. Uitgave Bert Bakker. Meer informatie bij ons op de website. Zometeen Nelke Noordenvliet heeft een nieuwe historische roman. Pieter Steins en een expeditie over de Mont Blanc. Eerste beklimming. Tot zo. Samen thuis, samen dros.